welke hachelijke onderneming het is een land te bezoeken dat zich in staat van oorlog bevindt, hadden we spoedig na ons vertrek uit India ervaren. We waren nauwelijks de grens over of we kwamen al midden in een woelig gebied terecht waar rellen en revoluties schering en inslag vormden. Voor we het zelf beseften en zonder het gewild te hebben, waren we bij de gebeurtenissen betrokken geraakt met het gevolg dat onze duikende eend zich op een zekere nacht in het haventje van een belegerde stad bevond en dat ze twee passagiers rijker geworden was, namelijk een rebellenleider en een belangrijk staatsman die hij gegijzeld hield. Onze taak zou erin bestaan die twee gevaarlijke klanten veilig en ongemerkt loefvong uit te smokkelen. Het zou dus andermaal een onderwatertochtje worden. Onze duikende eend heeft de bodem bereikt, professor. Zullen we meteen verder varen? Wacht nog even, Coralis. Maar waarom nog wachten? Hoe sneller we wegkomen, hoe beter. Ja, verder. maar we hebben nog niet afgesproken hoe het verder moet. Dat lijkt me toch eenvoudig om januari. Het eerste wat we moeten doen, is proberen zo vlug mogelijk de rivier te bereiken. Van daaruit moeten we zo snel mogelijk uit de buurt van Lou vandaan geraakt. Goed, maar we hebben nog niet bepaald in welke richting we de rivier zullen volgen. Ja, de professor heeft gelijk. Dat moeten we eerst uitmaken. Uh, wat denk jij, Coralis? Wel, euh, als ik de kaart bekijk, komt het me voor dat we er alle voordeel bij hebben stroomafwaarts te varen. Waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat we op die manier het vlugst bij de grens komen. En in de tweede plaats omdat onze duikende eend veel sneller in stroomafwaarts dan in stroomopwaarts richting zal vormen. Dat is goed geredeneerd. We zullen het zo doen. Mag ik de motoren op gang brengen? Ja, ja, maar laat ze op hun kleinste toer zal draaien. We kunnen ons niet veroorloven veel te maken. Zal ik het stuur nemen? Ja, ja, doe maar, Coralis. Het zal weer precisiewerk worden om veilig in de rivier te komen. Het binnenvaren van het haventje was veel moeilijker, denk ik. Opgelet, daar gaan we. Ja. 700 meter moeten we afleggen. Dan liggen we precies in het midden van de vaargeul. Daar moeten we dan 90 graden naar badboord zwengen. Hou goed de afstand meten in het oog, jongens. We mogen geen vergissingen begaan. Opgelet, Coralis, nog 50 meter. Stoppen, Coralis. Theoretisch moeten we nu precies in het midden van de rivier liggen. 90 graden naar bakboord dan. Mm, goed zo, ja. Ja, ja. En nu recht vooruit. Ik hoop dat we door dit blindvaren nergens tegenaan zullen botsen. Als we het voorzichtig doen, bestaat maar, daarvoor geen gevaar. Kunnen we het niet wagen even de periscoop naar buiten te schuiven? Daar moeten we mee wachten tot we enkele kilometers verder gekomen zijn. Om januari. Ja, Marleen. Hoe is het eigenlijk gegaan om onze twee gasten aan boord te krijgen? Daarover hebt u ons nog niet verteld. Ik heb er nog niet de tijd voor gekregen. Is het vlot gegaan om die rebellenleider mee naar ons duikende eend te krijgen? Nee, beslist niet. Ja, die man stond aanvankelijk erg wantrouwig tegenover ons voorstel... ...om hem Lufong uit te smokkelen. Ja. Hij was verstandig genoeg om te zien dat wij hem een unieke kans boden. En zijn gijzelaar? Ja, die moest zich uiteraard neerleggen bij de beslissing van de rebel. Wie is die gijzelaar eigenlijk? Een gewezen minister. Een hoge piet, ja. Maar waar zijn die twee keels gebleven? Wel, de rebel hebben we een plaatsje gegeven in het vooronder. Ja. De andere zit in het achterste ruim opgesloten. Dat hadden we zo bij voorbaat afgesproken. Het heeft veel voeten in de aarde gehad om alles zo te regelen dat die rebel tevreden was. Ja, dat is ook begrijpelijk, natuurlijk. Maar uiteindelijk heeft hij toch ingezien dat ons voorstel de enige mogelijkheid was om zijn hakje te redden. Hoe ver zijn we inmiddels gekomen? Zowat, uh... Twee kilometer van de haven vandaan. Hm. Dan mogen we het nu wagen de periscoop naar buiten te schuiven. Ja, dat doe ik wel. Zie je wat? Hm. We, we liggen heel precies in het midden van de rivier. Verken snel de twee oevers, wil je? Bah. Rechts van ons valt niets te zien. En links? Even min, alles ligt verlaten. En de rivier zelf? Geen onraad. Goed, dan kunnen we verder met de periscoop uitgeschoven. Het zal het varen heel wat makkelijker maken. En sneller ook. Ja, ja, ja. Nu mag je toerental van de motoren wel wat opdrijven. Daar gaan we. Het feit dat ons vertrek uit Louvong zonder speciale moeilijkheden verlopen was en dat we al op een veilige afstand van de belegerde stad vandaan waren geraakt, verdreef geleidelijk de spanning die we al de hele nacht gevoeld hadden. Het idee dat we er waarschijnlijk ook in geslaagd waren met behulp van onze duikende eend een einde te stellen aan een haast uitzichtloze situatie in en om het belegerde Lufon bezorgde ons alle vier een gevoel van grote voldoening. Dankzij onze tussenkomst was misschien wel een waar bloedbad voorkomen. Op een gegeven ogenblik gebeurde er nog iets dat al onze inspanningen ongedaan dreigde te maken. Hij deed zich even voor zonsopgang voor. Om januari. Ja, Piet. Het kan zijn dat ik me vergist, maar toch vrees ik dat er recht voor ons uit iets de rivier af komt varen. Opgelet dan. Alleen. Kijk jij eens door de periscoop, wil je? Mm, het valt moeilijk te zien. De schemering maakt alles zo vaag. Maar ik geloof dat Piet gelijk heeft. En dat er werkelijk een vaartuig nadert. Leg de motoren stil. Wat doen we nu? Nog even wachten. Er is geen vergissing mogelijk. Daar komt werkelijk een vaartuig aan. Periscoop naar binnen en duiken. Vlugbiet, Coralis. Ik hoop maar dat de rivier op deze plaats voldoende diep is. Anders zou het wel eens tot een aanvaring kunnen komen. Ja, maak je niet ongerust. Onze dieptemeter geeft 15 meter aan. Is, is het mogelijk dat ik de motor van dat andere vaartuig hoor? Pst, pst. Is iedereen? Ja, dat moet die zijn. Maar wie, wat klinkt dat luid? Ben je wel zeker dat wij op 15 meter diepte zitten, koraal? Ik ben er zeker van, ja. En dat je die motor zo duidelijk hoort, dat komt omdat een geluid zich heel gemakkelijk voortplant onder water. Hij moet nu vlak boven ons gekomen zijn. Oef, hij is voorbij. Wat een opluchting. Kunnen we verder varen, om Januari? Ik Vraag me of het niet geraadzamer is te blijven liggen. Waarom? We zitten nog tamelijk dicht bij Lufong. Ja, maar Dat wel, maar de dag breekt aan en dat maakt het verder varen gevaarlijk. Bovendien zal men de verdwijning van onze duikende eend nu al opgemerkt hebben. Ja. Men zal al wel op zoek zijn. Ja, moeten we dan de hele verdere dag ondergedoken blijven? Er zal niets anders op zitten meisje. Hm. Prettig vooruitzicht is dat. Nou, je kunt van de gelegenheid gebruik maken om wat te slapen. Nee, nee, nee, we moeten ook nog eens met onze rebel praten. Hm. Zal ik hem hierheen halen? Ja, doe dat. Ik ben benieuwd, hem te leren kennen. Hm. Wat is dat voor een man, oom Janivari? Een woeste kerel natuurlijk. Anders zou hij niet de leider van een bende opstandelingen geworden zijn. Ik geloof dat je je lelijk vergist, Marleen. Die man heeft me niet de indruk gegeven een soort boef te zijn. Nee, nee, ik denk veel eer dat hij een beschaafd mens is en over veel gezond verstand beschikt. Van... Pas, op, pas op, daar komt hij. Ja. Zo, dankjewel. Goeiedag. Goeiemorgen. Uh, ga zitten. Dan kunnen we nog eens met elkaar praten. Wat valt er nog te zeggen? Ja, uh, tijdens onze kennismaking van vannacht hebben we niet alles kunnen bespreken. Hè. Maar, uh, mag ik nu eerst weten hoe je echte naam is? Mijn echte naam doet niets ter zake. Noem me zoals iedereen me noemt. Wanang, de opstandeling. Hm? Maar mag ik nu op mijn beurt vragen wie jullie zijn... ...en waarom je je eigen leven op het spel gezet hebt om me uit Lufon te smokkelen? Sta je aan de zijde van de opstandelingen? Heb je partij gekozen voor ons? Banna, nu moet je eens goed luisteren naar wat ik je ga zeggen. Ik luister. Mijn drie vrienden en ik zijn vreemdelingen in dit land. We zijn hierheen gekomen met de bedoeling een kijkje te nemen. En we hadden ons vast voorgenomen ons met niets of niemand te bemoeien. Goed, maar dat hebben jullie niet toch gedaan? Dat is later toeval, Wano. Op een gegeven ogenblik zijn we met onze duikende eend verdwaald geraakt en uiteindelijk in Loufong beland. En daar hebben we vernomen hoe je met je gijzelaar in de belegerde stad in een uitzichtloze situatie zat. En welke gevolgen dat allemaal kon hebben. Ja, als ik niet tijdig Loufong had kunnen verlaten, zou het vroeg of laat tot een open en bloedige strijd gekomen zijn. En daarvan zou niet alleen jij het slachtoffer geworden zijn, maar ook je gijzelaar, je vrienden, je tegenstanders en... De onschuldige burgerbevolking. Zonder bloedvergieten zou het niet gegaan zijn. Uh, daarin heb je gelijk, ja. Ik zou me nooit zonder strijd of tegenstand overgegeven hebben. Toen het ons duidelijk geworden was dat alles zonder bloedvergieten kon opgelost worden. indien je erin slaagde ongemerkt de stad uit te komen. hebben we geen ogenblik geaarzeld om ons met de zaken te bemoeien. Met onze duikende in konden we het ook. Ik ben nu wel overtuigd dat ik er goed aan gedaan heb. om met je mee te komen. Natuurlijk heb je daar goed aan gedaan, maar. Nu zul je ook inzien dat wij als vreemdelingen geen partij hebben gekozen. Nog voor jou, nog voor je tegenstanders. We hebben je geholpen omdat we tegen elke vorm van oorlog en geweld zijn. Ik wou dat je dat goed begreep, Wanang. Daar kan ik inkomen. Hoewel het voor mij natuurlijk duidelijk is dat mijn vrienden en ik er goed aan gedaan hebben in opstand te komen tegen de bestaande orde in dit land. De zaak waarvoor wij strijden is rechtvaardig. Misschien wel, maar daar kunnen wij als buitenlanders niet over oordelen. Mag ik weten waarom we niet verder varen? We doen het om veiligheidsredenen. De dag is aangebroken. Verder varen zou gevaarlijk kunnen worden. We blijven de hele verdere dag ondergedoken. Maar vannacht varen we toch verder, hoop ik. Ja, we hebben beloofd dat we je in veiligheid zullen brengen. We zullen woord houden. En uh, met een gijzelaar, wat zal daarmee gebeuren? Ook met hem zal gebeuren wat we overeengekomen waren. We laten hem vrij op een tijdstip en op een plaats waar hij geen gevaar meer kan opleveren voor je eigen veiligheid. Ik hoop dat mijn vertrouwen in jullie niet ongegrond zal zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn, Wano. We houden onze belofte. Mag ik je nu vragen naar het vooronder terug te keren? We moeten ook nog eens praten met. Uh, met onze andere gast. Maar wees voorzichtig met die man. Wanneer hij eenmaal vrij is, zou hij je in ernstige moeilijkheden kunnen brengen. Wij passen wel op onze tellen, Wano. Tot straks maar. Zo, wil je vervolgen naar het vooronder? Ja, ja. Die man is me erg meegevallen om januari. Mij ook. Ik had me de leider van een rebellenleger helemaal anders voorgesteld. Hij zag er heel beschaafd en welopgevoed uit. Ja, ja, maar uh, vergis je niet Marleen. Die rebellen kunnen ook bikkelhard zijn als het nodig is. Hm. Ik ben benieuwd kennis te maken met zijn tegenstander. Ja, Coralis brengt hem hierheen. Hoor, weer een schip. Goedemorgen, excellentie. Waarom heb je me in dat donker hok opgesloten? Waarom behandel je me als een vulgairig gevangene? Gaat u zitten, excellentie. Het is ongehoord zoals ik hier behandeld word. Weet je wel goed wie ik ben? Zeker, excellentie. U bent de man die zijn leven aan ons te danken heeft. Uh, uh, uh, gaat u zitten. Ik krijg eens dat je hem op staande goed vrijlaat. Excellentie, toen we Wanang vannacht in het geheim zijn komen opzoeken om te bemiddelen, hebt u alles gehoord wat we met hem afgesproken hebben. We zijn overeengekomen dat we u u beiden aan boord van onze duikende eend zouden brengen. Uh, herinnert u zich dat? Natuurlijk. Dan zult u ongetwijfeld ook nog weten dat we beloofd hebben... ...Wan Nang en u afzonderlijk en op twee ver uit elkaar liggende plaatsen vrij te laten. Zeg eens man, je wilt toch niet beweren dat je echt meende... ...wat je die boef vannacht wijs gemaakt hebt? Uh, spreekt u over Wan Nang, excellentie? Over wie anders? Uh, uh, voor zover ik weet is Vanan geen boef, maar gewoon een man die het niet eens is met uw denkbeelden. Er is een boef en een moordenaar. En ik eis dat je hem dadelijk uitlevert aan de bevoegde overheid. Het spijt mij, Excellentie, maar dat zal niet gebeuren. Hmm? Alles wat ik met hem afgesproken heb zal gebeuren. Man, daar zul je spijt van krijgen. Zodra ik vrijkom, laat ik je arresteren. Alle vier, laat ik je arresteren wegens hulpverlening aan opstandelingen en ondermijning van het wettelijk gezag. Hmm, is dat uw dank, omdat we uw heelheid uit de handen van Wannang gered hebben? Ook zonder jullie tussenkomst zou ik vrijgekomen zijn. Of er het haagje bij ingeschoten hebben. En samen met uw tientallen van uw landgenoten... Ik vraag je voor de laatste maal me onmiddellijk vrij te laten en Wanang uit te leveren. is ik, ik vrees dat er met deze man niet ernstig te praten valt. Sluit hem weer veilig op in het achterste Ik protesteer. Weten jullie wel goed wie ik ben? Hoi, excellentie. En vlug wat. Hier zult je verboeten. Alle vier zult je verboeten. Wat een onbeschofte en ondankbare kerel. Als dat nou een belangrijk staatsman is. Die Wanang is me heel wat sympathieker. Nee. Die gijzelaar die zal ons last bezorgen als hij vrijkomt. Ik vrees het ook. Het beste wat we kunnen doen is zo gauw mogelijk het land verlaten. Waar zullen we Wanang vrijlaten? laten? Dat is nog niet uitgemaakt. Het moet alleszins ver genoeg van Lufong vandaan zijn. Kunnen we hem niet zelf laten beslissen? We zullen wel zien. We hebben de hele dag om erover na te denken. We kregen inderdaad volop de tijd om na te denken. Om te slapen en om ons te vervelen. Lange uren zoek brengen in een klein ondergedoken vaartuig is beslist geen pretje. De minuten kropen voorbij als slakken. Elk uur kwam ons eindeloos voor en de dag zelf een eeuwigheid. Van verder varen kon nogthans geen sprake zijn, want de rivier werd de hele dag door druk bevaren door allerlei schepen, die we als dreigende donkere schimmen door het plexiglas van de koepel. Over onze duikende eend zagen glijden. Pas tegen de avond aan begon de drukte te verminderen. Toen achter oom Januari het ogenblik gekomen om nog eens met Wanang te praten. Wanang, we hebben je de hele dag opgesloten moeten houden in het vooronder. Neem het ons niet kwalijk, het ging niet anders. Ik begrijp dat het noodzakelijk was. Nu de avond begint te vallen kunnen we aan denken verder te varen. Maar vooraf willen we nog eens met je praten. Ja. Eerlijk gezegd zitten we een beetje verveeld met je geval. Maar Waarom? We weten niet waar je het best vrij kunnen laten. Ja, we kennen dit land niet voldoende. En we willen je niet aan land zetten op een plaats waar je het gevaar loopt weer gevangen genomen te worden. En nu zou je willen dat ik zelf die plaats aanduid? Ja. Yes. Yes. Wel nu, dan is het eenvoudig. Breng me de grens over. Wil je het land verlaten? Ik heb de laatste tijd volop de gelegenheid gekregen om over de toestand na te denken en ik ben tot het besluit gekomen dat de zaak waarvoor wij strijden verloren is. Voor mijn vrienden en mij is er geen toekomst meer in dit land. Wil je je verzet opgeven van hem? Ja, maar slechts voorlopig. Ik hoop in het buitenland het verzet te kunnen reorganiseren, want ook mijn vrienden die samen met mij in Lou Fong opgesloten zaten, heb ik de raad gegeven de grens over te trekken. En... Uh... Zullen ze daarin slagen, Wannen? Het zal geen groot probleem worden. Bij mijn vertrek uit Lufon heb ik ze aangeraden zich tussen de burgerbevolking te mengen. Op die manier zal niemand nog in hen opstandeling herkennen. Wel, Wannen, je besluit maakt het dan wel een stuk gemakkelijker voor ons. Als we eenmaal de grens over zijn... Kunnen we je ontevenbaar vrijlaten? Ja, maar het zal wel een probleem worden wanneer ongemerkt de grens te krijgen. Ja, op de krijgen. normale manier de grens overschrijden is natuurlijk uitgesloten. Maar het clandestien doen is met onze duikende eend niet zo moeilijk. Nou, ja, dan blijft enkel het probleem van de gijzelaar. Wat vallen we met die man aan? Ja, waar moeten we hem vrijlaten en tevens voorkomen dat hij snel iets tegen ons of wanneer kan ondernemen? Mag ik een suggestie doen? Alsjeblieft, Ann. Laat hem vlak bij de grens vrij, ergens in een verlaten gebied waar hij enkele uren nodig heeft om de bewoonde wereld te bereiken. Het ja. zal ons de tijd en de gelegenheid geven veilig weg te komen. Ja. Nou, dat is geen slecht voorstel. Okay. Uh, wil je dan op de kaart aanduiden welke route we moeten volgen om op de gemakkelijkste manier het, het, het land uit te komen? Wel, uh, om te beginnen moeten we in stroomafwaarts richting de rivier blijven volgen tot bij de eerste zijrivier. Als we die opvaren, zitten we dadelijk bij de grens. Goed zo. Piet, breng de motoren op gang. Met genoegen om januari. Minimum snelheid vooruit. Daar gaan we. Ja. Marleen. Ja, om januari? We kunnen het nu wel wagen de periscoop uit te schuiven. Doe het maar blijf voortdurend uitkijken. Hm? En waarschuw me dadelijk als je iets ongewoons opmerkt. Ja nou ja, wees gerust. Vooruit dan jongens, op hoop van zegen. Nu we met de periscoop uitgeschoven konden varen, verliep de tocht tamelijk vlot. Slechts eenmaal dienden we ons kijktoestel weer naar binnen te schuiven en een tijd lang met gestopte motoren op de bodem van de rivier te wachten, omdat een patrouillevaartuig opdoende. Toen we de zeerivier bereikten, kwamen we boven water en voeren aan de oppervlakte verder. Zonder enig oponthoud kwamen we in een gebied waarvan Wanang zei... Professor, we naderen de plaats waar we onze vriend de vrijheid terug kunnen schenken. Ben je zeker dat hij ons geen kwade poets meer kan bakken als we hem hier aan land We bevinden ons hier op 15 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. Wij zullen op zijn minst genomen 2,5 uur overdoen om het te bereiken. En in die tijd zijn we al de grens over en buiten schot? Goed, dan leggen we aan en laten onze passagier uitstappen. Hmm. Zal ik hem uit het achterste rij halen? Ja, doe dat. Hoe zullen we de grens overgaan? Over de rivier Verbevare is uitgesloten, bij de grens is een wachtpost. Geen nood, waanang. We laten onze duikende een de lucht instijgen... ...en komen zo met een sprongetje het andere land binnen. Wat een volmaakte machine is toch deze duikende een. Haha, ze heeft ons al uitstekende diensten bewezen. Maar kijk, daar komt Corrales met je tegenstander. Als gijzelaar heeft mij uitstekende diensten bewezen... ...maar nu hoop ik toch dat ik hem voor het laatst gezien heb. En ik, waanang, ik hoop de gelegenheid te krijgen je nog eens te ontmoeten maar dan in andere omstandigheden. En ik verzeker je dat het dan voor jou geen prettig weerzien zal worden. Ik weet niet, excellentie, wie van u beiden gelijk heeft in het conflict dat u scheidt, maar één zaak weet ik wel zeker. Wat? Dat geen enkel meningsverschil met geweld of bedreigingen tot een goede oplossing kan gebracht worden. Daarin verschillen we dan grondig van mening. Ja, dat zal wel, maar hè, dat, nee, nee, daar, daar zullen we niet over reden, twisten. We zullen u nu op de oever afzetten en dan verder reizen. Goed. Maar ik waarschuw je, professor, dat je tussenkomst in deze zaak niet ongestraft zal blijven. Op het verlenen van bijstand aan rebellen staat in dit land een strenge straf. Ja, dat is best mogelijk, Excellentie, maar in deze zaak heb ik, euh, hebben wij alle in eer en geweten gehandeld. Al het overige is niet belangrijk voor ons. En bovendien schijnt u te vergeten, Excellentie, dat u waarschijnlijk uw leven te danken hebt aan ons ingrijpen. Mijn mensen zullen je weten te vinden. Ook jou, Wanang. Ook jou, Coralis. Gooi hem eruit. Mars, Excellentie, naar buiten. Je zult toch van me horen? Wat een dikheid! We mogen blij zijn ervan van verlost te zijn. Zie zo, we zijn dat heerschap kwijt. We kunnen maar best meteen verder varen, want ik vertrouw die man nog altijd voor geen cent. <laughs> Goed, bevestig de veiligheidsgordels. Dan gaan we de lucht in om de laatste etappe aan te vatten. Ik hoop dat ze zonder incidenten zal verlopen. Zijn jullie klaar? Iedereen is klaar, ja? Dan stijgen we op. We kunnen nog een klein eind de rivier volgen... ...maar dan moeten we naar rechts uitwijken. Anders komen we te dicht in de buurt van de wachtpost. Mensen, kijk eens naar rechts. Verdraaid, dat zijn zoeklichten. Maar zou onze komst dan toch op de een of andere manier gesignaleerd zijn? Daar ziet het naar uit. Wat moeten we nu doen, Walauw? Nou? Naar links uitwijken. Al vrees ik dat het ons niet veel zal helpen. Waarschijnlijk hebben ze ons opgemerkt op het radarscherm. En recht voor ons vloepen, ook zoeklichten aan. En links voor ons ook al. De hele grens schijnt flink bewaakt te zijn. Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over. Welke? Er op topsnelheid en in scheervlucht vlucht overeen te komen. Controleer nog eens goed de veiligheidsgordels, mensen. Het zal nodig zijn. Het is in orde Obi op januari. Opgelet dan! Onze duikende eend is door een waar spervuur gevlogen waarbij ik mijn ogen stijf dicht had geknepen om niets te moeten zien van al wat er gebeurde. Maar onze oom Januari die moet zonder enige twijfel uit het ware hout van de ras echte jachtpiloot gesneden zijn, want hij slaagde er in onze duikende eend volkomen onbeschadigd over de grens te brengen, een echt mirakel als je het mij vraagt. Korte tijd later konden we landen. En afscheid nemen van Wanang. Wanang, hier scheiden onze wegen. We zullen elkaar wel niet terugzien. Nee, dat zal niet bij. Ik wens je het allerbeste, Wanang. Ik jou ook, professor. En ik dank je oprecht voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Verwel, Wanang. Dag, Wanang. Dag, Wanang. Het beste vrienden. Maar één ding zal ik voortaan altijd in gedachten houden. Wat? Datgene wat je tegen mijn gijzelaar gezegd hebt, namelijk, dat een conflict nooit door geweld of bedreiging tot een oplossing kan gebracht. Nou, eh, uh, vaarwel vrienden. Vaarwel. Vaarwel. vaarwel. vaarwel. Zo, en nu mensen gaan wij zo vlug mogelijk een lekker hotel opzoeken. Daar wachten we al zo lang op.